City Dijkers met het NOS Journaal. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en er komt veel rook vrij. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is met extra wagens uitgerukt, omdat de brand leidt tot een grote vonkenregen. In een nabijgelegen woonwijk liggen rieten daken op huizen, die daardoor mogelijk gevaar lopen... De brandweer adviseert omwonenden van Elburg om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. In Breda staan meerdere straten onder water doordat een waterleiding is gesprongen. Onder meer de Nieuwe Kadijk en de Charles Petitweg in het noorden van de stad staan blank. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan waar een scooter in is verdwenen. De wegen in Breda die onder water staan zijn afgezet. Omwonenden kunnen tijdelijk geen water uit de kraan krijgen door het lek. In Oekraïne is een boot met evacuees uit de stad Gerson beschoten door Rusland, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Drie mensen zouden om het leven zijn gekomen en 23 anderen raakten gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt. Zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog wel steeds vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Het weer het is nog lang warm, het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers met 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. We nu de nacht.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 But uh Maybe we should all be a great return I'll uh -huh. Mmm. -hmm.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 The FM Zandvoort. Zandvoort.